Dude, Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland evacueert ambassadepersoneel uit Kabul. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er met man en macht wordt gewerkt... om Nederlands ambassadepersoneel zo snel mogelijk uit de Afghaanse hoofdstad te halen. Nu de Taliban de stad hebben omsingeld. De machtsovername lijkt daarmee steeds dichterbij te komen, zegt correspondent Alette André. Ze vallen op dit moment de stad dus niet met geweld aan, maar, maar ja, ze weten... Dat, dat ze ook niet met geweld worden tegengehouden. Dus ze staan daar echt buiten de stadspoort te wachten om naar binnen te gaan. En ze worden niet, andersom, ook niet aangevallen door, door het leger. Dus het is, heeft nu echt een stadium bereikt waarin ze aan het onderhandelen zijn over een machtsovergave. Ook wil Nederland tolken snel in veiligheid brengen. Vrijdag zei Buitenlandse Zaken nog dat de ambassade zo lang mogelijk open blijft. Vraag is op dit moment of dat ook gebeurt. Nu de Amerikaanse ambassade. Dieven hebben vanochtend in Zaandam mogelijk een schilderij proberen te stelen. Volgens een kunstdetectief wilden ze een schilderij van Monet meenemen, maar is dat dus mislukt? Het museum kocht het werk zes jaar geleden voor dikke miljoen. Een bizarre vondst in de bossen van Zeist. Een man liep daar gisteren met zijn metaaldetector en stuitte op een half begraven urn. Waarschijnlijk zit er nog as in. De man heeft het ding niet opengemaakt en naar de politie gebracht. Het is een raadsel hoe de urn in het bos is beland. De politie roept mensen die meer weten op zich te melden. Na de zware aardbeving in Haiti gisteren worden nog altijd, worden nog altijd honderden mensen vermist. Het Rode Kruis schiet mensen nu te hulp. Er kwamen berichten dat er kerken waren ingestort op het moment dat daar een ochtend misgaande was. Dus daar liggen nou, zeer waarschijnlijk nog mensen onder het puin. En er zijn veel huizen verwoest. Dat betekent dat er onderdak nodig is. En natuurlijk ook psychosociale steun. Want veel mensen waren al getraumatiseerd door die aardbeving in 2010. En dan gebeurt dat opnieuw. Ja, dan komt eigenlijk je ergste nachtmerrie uit. Door de aardbeving zijn ruim 300 mensen om het leven gekomen. Er zijn minstens 1800 gewonden gevallen. Het weer lekker zonnig, met af en toe wat bewolking blijft droog. Het is 21 graden op de Wadden, 27 in Limburg. Vanavond meer bewolking en dan trekken er ook wat buien over. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de afsluitdijk staat weer een flinke file op de A7. Vanaf Den Oever tot Kornwerder Zand. een kwartier verdraging. En verderop heb je ook nog een half uur oponthoud op de afsluitdijk. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in, Zandvoort zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Web nu Zandvoort op zondag. It's a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 Robert van Overdijk. Dat is geen, geen bijdrage, maar in ieder geval een interview wat uitgetikt is. En wellicht dat we daar, als we daar nog tijd voor hebben, wat puntjes voor uitlichten. Daar zitten wel een paar uh, belangrijke punten in. Dat we dat ook nog even kunnen doen.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 Is het veilig en niks heilig? Hoeft mijn gesprekken niet te vissen, mag mijn hoofd.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 Gisteren was het uh, groot feest uh, in het centrum van Zandvoort. In ieder geval heel veel gezelligheid tijdens het uh, makreel uh, roken.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 We hebben een expositie, een 360 graden film en drie simulatoren. Ook een aanrader. En natuurlijk ook de, de, in het Zandvoortsmuseum... de expositie over de biografie van het leven van Jan Lammers. Met, grote, met mooie foto's op groot formaat. En ook natuurlijk buiten expositie op het de Zandvoortse boulevard. En daarnaast in zijn in het museum vele tientallen van Jans auto's te zien op schaal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 afternoon.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 We mogen vandaag weer twee toegangskaarten weggeven... voor het Hoge Reusenrad op het Bad albert Oké. Okay. Ja, ja, ja, jij gaat maar... er voor geen goud in, hè, geloof ik. Nee, nee, nee, voor geen goud. Maar nee. ja, dat, dat gaat niet zomaar. Nee, daar moet je wel dat wat voordoen. voor doen. Ja, Het Reusenrad vind je naast het Holland Casino. En over het Holland Casino gesproken...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 Ja, de, de, de reuzenrand in. En wij geven deze twee vrijkaarten geven wij nu weg. Weet jij welk getal dat is? Waar de roulette op gevallen is. Het is niet zo moeilijk. Eh, verder niks meer zeggen. Or, or, vakje is echt. oranje Oranjevakje. Bel naar de studio 023 57 30393 93. 023 57 303 93.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 Hoe dat uh, opgelost uh, gaat worden en we hopen uiteraard voor uh, ook die 25 vrienden uit uh, Limburg, uit uh, Maasbrachten in uh, Limburg. Dat ze dit jaar uh, de Formule 1 uh, race hier op Zandvoort kunnen gaan volgen. Zometeen meer. Meer reacties over uh, de uh, terugkeer van de Formule 1 hier in Zandvoort. Jim I'm yeah. yeah.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 Je moet lekker laten zien dat je ervan houdt. Iedereen is wel echt heel positief. Zijn er, is er niemand even een beetje die denkt van wat vervelend dat het gaat komen? Eh, misschien dat die te vinden zijn in de duinen. Misschien de categorie ze, maar daar hebben we zo weinig mee. Ook ondernemers zien het racefeest wel zitten. Ook diegene met een kaartje. Ja, weet je, ik, nee, ja, als ik niet kan gaan, kan ik niet gaan. Dat, we zien het wel wat er gebeurt. Als er een loterij komt van wie wel of niet mag komen. Ja, dat wordt een uitdaging.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 En uh, alle mensen en uh, inwoners uh, uit Salford, uh, alle mensen zijn uh, positief en uh, daar worden we ook wel positief en blij van, uh, Obi Ja, tuurlijk, want uh, dat is, uh, bedoel, het gaat door, oké. Okay. En uh, bedoel, ik heb al, was, was al misschien kom ik daar uh, tijdens het Report nog even op terug. Wat rekensommetjes gemaakt over het aantal bezoekers.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 Maar gelukkig hebben we deze ook toch. verwacht op zo'n warme dag. Ik lig hier nu op het zand. Mijn rug zo wat verbrand. Ik wou naar de stad hoe maar jij zei nee. Omdat ik lief was, ging ik met je mee. Ik kijk het solietje aan. Er zit naast de picknickmand. Er komen blote dames aan. Met bikinis in hun hand. Welgevulde macho's loopt richting zee tegen, ik ga nooit meer mee.